4 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Japan wordt opnieuw geprobeerd kernreactoren te laten afkoelen... door er grote hoeveelheden water op te storten. Voor dat doel zijn twee legerhelikopters ingezet... die water boven de reactoren lozen. Gisteren gebeurde dat ook al even, maar daarmee werd gestopt... omdat er een te hoge concentratie radioactiviteit bij de reactoren was. Het niveau van de straling is volgens de directie van Fukushima... nu iets gedaald. Intussen wordt in Japan met spanning uitgezien naar het uit installeren van een nieuwe elektriciteitsleiding naar de getroffen kerncentrale. Als er weer stroom beschikbaar is, kunnen de waterpompen voor het koelsysteem weer gaan draaien. En dat is van belang om grotere problemen met de reactoren te voorkomen. In Libië is een ultimatum dat aan de opstandelingen in Benghazi was gesteld, verlopen zonder dat het leger heeft ingegrepen. Op de staatstelevisie werd afgelopen avond gezegd dat alle opstandelingen tot middernacht plaatselijke tijd de gelegenheid kregen om hun schuilplaats en wapendepots te verlaten. Die termijn is inmiddels verstreken, maar voor zover bekend is alles nog rustig in Benghazi. Die stad in het Noordoosten is het belangrijkste bolwerk van de opstandelingen.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 Dat je nooit in slaap mag vallen Zonder iemands warme hand Nooit een ijskoud bed moet spreiden aan de kant Je bent net zoals een grote sterke dochter voor mij En je liefde is echt oprecht En nooit sprak ik kwaad achter mijn rug Sommigen doen dat echt Alsjeblieft, alsjeblieft Blijf eraan denken Verhalen van liefde Van mijn entweeg. en alsjeblieft, alsjeblieft Wil het voltooien voor mij Dat je nooit in slaap mag vallen Zonder een warme hand Nooit een ijskoud bed moet spreiden Aan de kant Ah, je bent net zoals een grote sterke zon voor mij en je liefde is echt oprecht. En ooit stak je een mes achter in de rug, sommigen doen dat wel. Alsjeblieft, alsjeblieft, blijf eraan denken. Lessen van liefde van mij en Alsjeblieft, alsjeblieft, wil je het voltooien voor mij. Haar dat je nooit in slaap mag vallen Zonder iemands warme hand Nooit een ijskoud bed moet spreiden Aan de kant En jullie zijn twee grote sterke zotte vrienden van mij En jullie liefde is echt oprecht En jullie gunnen steeds het allergrootste geluk Sommigen doen dat niet Alsjeblieft, alsjeblieft, blijf er aan denken. Alles is liefde, is lijden, is leven. Alsjeblieft, alsjeblieft, wil het voltooien voor mij. Dat je nooit kapot gemaakt wordt door een kwade kracht. Nooit jezelf mag verliezen, in de naam. Ah, dat je nooit in slaap mag vallen, zonder iemands warme hand. Nooit je bed als koud moet spreiden in de nacht. Ah, dat je je nooit te pletter loopt, onder een kwade macht. Nooit jezelf mag verliezen in de nacht. Nooit jezelf Chris de Bruine, Chris de Buine, de Bruine, dat is de naam van de zanger die je kon horen. En hij komt uit Antwerpen. Daar is hij in ieder geval geboren 20 maart 1950 20 maart. Dus hij is zondigjaardig. Chris de Bruyne, Nederland nooit een poot aan de grond gekregen... omdat zijn teksten waarschijnlijk wat te Vlaams zijn... maar in Vlaanderen daarentegen is het al sinds jaren en dag, al sinds decennia, een, een ster. Aanvankelijk een kleinkunstster, maar omdat hij de kleinkunst beoefende... met behulp van de elektrische gitaar, werd hij al gauw een rockartiest, deze Chris de Bruyne. Daar is van hem net een nieuwe cd uitgekomen onder de titel La Mantanza Songs... En daarvan liet ik je luisteren naar. Je mag jezelf nooit verliezen in de nacht. Bruine dus. En dan was er uh, gisteren kan ik onderhand zeggen de afgelopen dag in ieder geval de persconferentie in Paradiso, waar Jan Smeets de namen bekend maakte van de artiesten die zullen optreden op Pinkpop. Een paar van die artiesten die zullen we ook laten horen... en daar weer van zullen we een aantal Nederlandse artiesten ho laten horen... die recentelijk een studio optreden hebben gedaan... bij het programma van Giel Belen. Goed, dat is dus dadelijk allemaal. Eerst laat ik iets uit Zweden horen... namelijk de stem van Robin. Robin begeleid door een kamerorkest. Indestructible. Please of your eye in the strobe light Sweat dripping down from your brow Hold tight, don't let go Don't you let me go And I never Up in the air, like we don't care. We're shooting deep into space, and the lasers split the dark, cut right through the dark. It's just us, we ignore the crowd, dancing for to the floor, beats in my heart. Put your hands on my the heart And I never was smart Before. I'm gonna love you like I'm indestructible Your love is ultimate, magic and it's taken over This is hardcore and I'm indestructible Tonser Robin en hier met een kamerorkest een strijdje. Een Indestructible. Where we go? Nobody knows.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 Nou, ik ben benieuwd of ze dit ook zullen spelen op Pinkster Zaterdag. Want Pinkpop valt dit jaar gewoon weer op een Pinkster. Dus dat betekent dat uh, echt. Concert te zijn en optreden dus op de zaterdag voor Pinkster. Pinkster zondag en Pinkster maandag. Dat was vorig jaar anders omdat uh, ja, Pinkster wat vroeg viel. Te vroeg voor Jansmeets om uh, leuke acts te boeken. Maar dit jaar is dat geen probleem. En is de traditie zoals het hoort. Gewoon op de Pinkster. En de hoofdact op de zaterdag. Dat is Coldplay. En je hoorde uit het album a Rush of Blood to the Head. God put a smile up in your face. Dus. Verder die avond en die dag zullen optreden de staat. Elbo, Maddy, dat is uh, de Limburgse act, de openingsact. Die hebben Maddy, dat is een zanger, die heeft meegedaan aan een competitie van uh, beste Limburgse band. Die is daar uiteindelijk uh, voor geslaagd. En je mag dan Pinkpop openen. Verder het optreden van Ash, de Manic Sweet Peaches. Simple Plan, Afterbridge en Livehouse. En ook uit België zal er een en ander verschenen op het Pinkpop-podium, namelijk uh, de reizende ster van Selassou. zoals onlangs en wel op 2 maart klonk in het ochtendprogramma van Giel Belen ...dat ze de band meegenomen en zij zong daar Crazy Vibes... ...en Crazy Vibes is ook de titel van de meest recente single Sailor Sue... ...die dus op Pinkse Zondag zal optreden op Pinkpop... ...en op de affiche staan voor de zondag... ...ik heb het al eerder gezegd, maar nog even voor de volledigheid... ...ook de namen van de staat, Elbo, Maddy, Ash... ...The Manic Street Preachers, Simple Plan, Afterbridge, Live Hours en Coldplay gaan we over naar de zondag. Een naam die vorig jaar al bekend werd. Toen hebben we hem vaak gedraaid met Heartless. Uh, zijn wortels liggen in Japan. En dan heb ik het over Justin Nuzuka. Hij woont tegenwoordig in Canada. In het frans gedeelte. En vorig jaar toen maakte hij een single Heartless. En omdat hij in het Franstalige gedeelte woont in Canada... heeft hij destijds ook een... Plaat gemaakt van het hartlus speciaal bestemd voor de Franse markt. Oh, Promise not to leave is said I never disappear. She knows I'll come back someday. Crying in the bathroom as the mirror disappears. Holding on to fading moments.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 zal hij ongetwijfeld ook zingen Justin Ozoeko op Pinkpop. Maar ik denk niet dat hij zanger Sahou bij zich heeft... om het Talige te laten horen op Pinkpop. Zondag zal hij optreden Justin Nozuko. En op de zondag verder op de bunes van Pinkpop... kan je kijken en luisteren naar Graffiti 6, Bloody Beach Death Crew 77... Dat is een hele mond vol. Ik herhaal nog even Bloody Beetroots, Death Crew 77. Dat is een combinatie van een DJ-act en punk. Energiek dus in ieder geval. En verder de optredens van Evan Jet, Sevenfold, Tim Knol... Wolf White Lies en de hoofdact op de zondag. Dat is namelijk weggelegd voor Kings of Leon... En er is er ook nog een Nederlandse die daar zal optreden. Namelijk Met Vleugel, dat neem ik tenminste aan, Laura Jansen. I think you'd like my new hair. I cut it when you weren't there.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 so damn busy after all, cause that's what sings. still think about zal Pinkster Zondag optreden op Pinkpop Landgraaf, dat zal allemaal plaatsvinden en dan over naar de maandag, de grote dag de dag ook de gitaren uit de koffer komen van onder andere de Kaiser Chiefs De Kaiser Chiefs die zullen optreden op Pinkstorm maandag op Pinkpop. Niet de hoofdact, want die eer is weggelegd voor de Foo Fighters, voor Foo Fighters. Verder op de Pinkstorm maandag optredens van de Nederlandse band Go Back to the Zoo. All Time Low, The Band of Horses, Dead 5, plain Clean White Tees... The Beat Sticks, The Gaslight, Anthem, The Script... 30 Seconds to Mars, Scouting for Girls, The Two Doors, Cinema Club en Volbeat... De maar heb ik vergeten, daar waar het gaat om de maandag, het optreden van een Nederlander. Er was ooit zanger bij de groep Voiced, is dat eigenlijk nog steeds, maar heeft een solo-uitstapje gemaakt. Desold Kid. En ook in dit geval weer een eigen opname, een eigen opname uit het Giel-archief. Deze opname werd gemaakt 28 januari, Your Desold Kid met Embrace. Stone, past on, stone, stone. Embrace, je hoorde de stem van Cheert of die dan door het leven gaat als artiest onder de naam Desert Kid. Hij bracht eerder dit jaar de CD uit Fire. Niets er, daar staat dit nummer ook op. Maar ik liet een andere uitvoering horen. Een eigen opname. Dacht ging dan dus uiteindelijk. De opname die werd gemaakt 28 januari, jongsleden in het ochtendprogramma van Geel Bele. En tot zover dan het overzicht van artiesten die zullen optreden tijdens Spingpop in juni. En ook Emily Harris, die komt naar Nederland, maar niet voor Pinkpop. Ze zal namelijk drie junior optreden in Carré. Het was een teenage wedding. En de oude mensen waren Samuel. Je kunt zien dat. Chuck Berry geweest die het ooit schreef in zijn jonge jaren en de ruim 80-jarige Chuck Berry leeft ook nog steeds, treedt ook nog steeds op. <laughs> uh, old rockers never die, zou ik maar zeggen. En Emily Harris die maakte daar in de jaren 70 een uh, zeer geslaagde coverversie van van dit uh, You Never Can Tell, Selavy. En nou, het moet wel heel raar lopen als hij dat niet op 3 juni aanstaande zal zingen in Carré... Zij treedt daar samen op met de Red Dirt Boys. En dat heeft onder andere te maken ook met het feit dat uh, er dan een nieuwe cd van eruit zal komen. 22 april komt namelijk een nieuwe cd uit van uh, Emily Harris onder de titel Hard Bargain. En ben je geïnteresseerd in dat het optreden van Emily Harris in Carré op 3 juni de voorverkoop zal aanstaande zaterdag beginnen. Maar dan aanstaande vrijdag... Morgen dus, morgen, Nederland 2, na het nieuws van 10 uur, na het nieuwsuur van 10 uur... zo ongeveer 10 over 11 op Nederland 2, kunnen we eens gaan kijken... en genieten van Kees van Koten en Wim de Bie. Het oude archiefmateriaal is weer van stal gehaald... en dat allemaal in het kader van de Boekenweek. Boekenweek, dat als thema heeft, curriculum, curriculum vitae... En filmpjes die daarmee te maken hebben, die worden dan vertoond. Kees van Koten en Wim de Bie. Ik laat nu iets horen uit 1976, uit de tweede LP van het Simplistisch Verbond. En dan is of.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 ja tussen haakjes, ja. Wim, tussen haakjes is toch een programma heb ik gehoord, ik weet er nog niks van, het moet nog komen dat de dingen zo'n beetje tussen haakjes zetten. dat kan je wel zeggen, Kees. En tussen haakjes ja. zetten dingen ja. zo'n beetje ja, tussen ja. haakjes, tussen haakjes is een programma Jouw tussen programma. aanhalingstekens ja, dan nog altijd hè? dat de dingen, zo zeggen wij dat, de dingen tussen haakjes tussen en de puntjes op de, de, de, de i's tussen haakjes, en de puntjes Kees, op wat de i's, dat vind je ja. daarvan uh, tussen haakjes, nou tussen haakjes gaat er dus elke woensdagmiddag van 2 tot 4 wat zeg je nou, dat was toch van 2 tot drie? Dat is tussen haakjes een uur langer dan voor het 60 ja, een uur bij, en toen heette tussen tussen haakjes, tussen haakjes, nog tussen aanhalingstekens, ja, weet je meer wel. Binnen. Het is tussen nu dus haakjes, tussen haakjes. Tussen aanhalingstekens is dus tussen haakjes. Het was van 2 tot drie. tussen aanhalingstekens. Van 2 tot 4, woensdagmiddag, ja. Vier. Tussen nou, Wim, dat wil ik wel eens even van je weten, joh. Wat kunnen we dan zo tussen haakjes, vraag ik het hoor. Wat kunnen we zo ongeveer verwachten in tussen haakjes, in dat uur extra wat je nu hebt? Nou, leuke plaatjes, Kees. Telefoongesprekken met luisteraars. En vooral veel muziek. Gezellige muziek? Hele gezellige muziek, Kees. Tussen haakjes gaat ook veel actualiteit doen. Ja, dat moet wel uur. Leven, natuurlijk, leven, actualiteit leven, erin. Leven, actualiteit tussen aanhalingstekens, tussen haakjes. Ja. En wat nee? doe je daarnaast, Wim, tussen haakjes hoor. Uh, doe je naast tussen haakjes nog een radioprogramma? Ja, ja, ja, ja. Of veel radio. werk eens. Een dat radio is punt programma. uit. Radio, dat punt punt uit. uit. Ja, een ja, programma uit. met een Eigen, vraagteken. Een ja. vraag ja, Weet ja, je ja, wel? Ja. Uh, punt uit. Een muzikaal programma dat ja. nergens een punt van maakt. Ja. en hier en daar een uitroepteken achter zet. Dat is dus punt uit. Nou, we hebben de verzoekplaatrubriek komma binnen. Waar de mensen dus verzoeken. En dat is een heel leuk onderdeel. Dat is luisteraars aan het woord. Ook telefoon? In dubbele punt. Dat is dus in punt uit, komma binnen, een dubbele punt. Dus ja, in punt, ja, punt uit, verzoek. Daarnaast tussen tekenen, tekens, tekens, ja, en dus dus haakjes, haakjes, haakjes, En van 2 tot 4. Van 2 tot 4. Het oude tussenaan is dus nu en punt vier, uit. Met actualiteit, met onwetend dubbele punt. Zijn er tussen haakjes, Wim? Je hoeft geen antwoord te geven, misschien een gekke vraag. Maar zijn er tussen haakjes, punten van overeenkomst tussen haakjes? Tussen jouw oude haakjes, jouw oude tussen haakjes... het oude tussen ja. aanhalingstekens en ja. dat nieuwe ja. punt uit? Ja. Nee, oh, nee, over, ja. maar nee, nou ja, nee, of het zou wezen dat het dus allemaal programma's zijn... die eigenlijk geen naam mogen nou, hebben. Fijn, wel bedankt, Pim. Graag gedaan, Kees. Fijn, fijn, heel fijn heel dat ik even bij je in Bellenblazen mocht uit, komen. Omdat dat allemaal te vertellen over een uit wat en tussen tot tot haakjes. Tot tot ja. tot tot Graag gedaan, 3 Wij maar. gaan verder met Bellenblazen. Dag, ja. Wij gaan verder met Bellenblazen. Bellen bellen en dat betekent dat wij gaan zomaar bellen met een luisteraar in het... Met het huis van mevrouw Roelofs. Ah, goedemiddag, mevrouw. U spreekt met bellenblazen, zal ik maar zeggen. En luistert u op dit moment naar de radio? Dat moet wel, hè? Eigenlijk. Met het huis van mevrouw Roelofsz? Ja, mevrouw Roelofs, ja. Nee, mevrouw Roelofs is badminton. Oh, dus ik spreek niet met mevrouw Roelofs. Nee hoor, u spreekt met het huis van mevrouw Roelofsz. Ik spreek met het mevrouw huis Roelofs van oh, en en af, met met he? plan... ja. mevrouw Roelofs. Mevrouw is badminton. Dat is altijd schroeze op de met het pluimtje. Dan gaat mevrouw badmintonnen. En dan pas ik op meneer Roelofsz. gezond. Oh, u past op meneer Roelofsz? Nou, ja. dan zou ik maar oppassen, mevrouw. Ja, dat doe ik. Ja, ja, ik pas op meneer Ja. En waarom ja. past u op meneer Roelofs, als ik vraag, mag? Uh, nou, omdat mevrouw Roelofs is badmintelde. Is... Dan moet ik even op meneer Roelofs passen. O, wel... ja. ja, is meneer Roelofs ja. leger of een ja. beetje ziekjes of zo? Uh, nee nee waarom... hoor, nee, nee, nee. Het nee, nee, nee, nee. is een hele vitale man door meneer Roelofs. Oh, ja. fijn, heel gelukkig. Ja. Maar waarom moet u dan op hem passen, hè? als hij zo vitaal nou, is Nou, uh, dat markeert? hij het niet onderaan het bankstel smeert. O, onderaan het bankstel? Uh, uh, nee. uh, uh, wat smeert mevrouw Roelofs? Nou, wat hij uit zijn speelt? Oh. Ja. Ja. ja, dat smeert hij altijd op aan de ik ja, Ja, mevrouw Rolofs? U spreekt met het huis van mevrouw Roelofs. Mevrouw Roelofs ja. is er niet. Nee, die is daarom van ik huis van het huis van het huis het niet van het niet van het huis van het huis Je krijgt het er nee, niet nee, meer nee, af. Nee, nee, nee. van je moet van het huis van het huis van het huis van het huis van het huis van het van En nee. nu zit u gezellig met het Roelofs naar bellenblazen te luisteren. We he? hadden net het kleed opgenomen oh. om een beetje te gaan badmintonen. Oh ja, fijn. U moet namelijk mevrouw weten dat Mevrouw, Roelofs. Roelofs, is mevrouw Roelofs. Met het huis van mevrouw Roelofs. Nee, nou, uh, uh, ja. het huis van mevrouw Roelofs, hè? He? Ja, het huis het van mevrouw van Roelofs, Roelofs, mag, een Roelofs. mag een plaatje vragen. U mag een plaatje vragen, een muziekje. Oh, wat een. Ja, ja is een leuk, oh, waar houdt u ongeveer oh, van welk genre? Wat type? Nou, iets romantisch. Iets romantisch. Dank u wel. C'est drôle Ce que t'es drôle à regarder T'es là T'attends, tu fais la tête Et moi j'ai envie de rigoler C'est l'alcool qui monte en ma tête Tout l'alcool que j'ai pris ce soir Afin d'épuiser le courage de t'avouer que j'en ai marre de toi et de tes commérages, de ton corps qui me laisse sage et qui m'enlève tout espoir. J'en ai assez, faut bien que je te le dise, tu m'exaspères, tu me tyrannises, je subis ton sale caractère sans oser dire que t'exagères, oui. T'exagères, Tu le sais maintenant, parfois Je voudrais t'étrangler, Dieu Que t'as changé en cinq ans Tu te laisses aller, tu te laisses aller <rire> Tu es belle à regarder Tes bras tombant sur tes chaussures Et ton vieux peignoir mal fermé Et tes bigoudis, quelle allure je me demande chaque jour Comment as-tu fait pour me plaire Comment ai-je pu te faire la cour Et t'aliéner ma vie entière Comme ça Tu ressembles à ta mère Car rien pour inspirer l'amour Vends bon, mes amis quelle catastrophe Tu me contredis, tu m'apostrophes Avec ton venin et ta hargne Tu ferais battre des montagnes Ah, j'ai décroché le gros lot Le jour où je t'ai rencontré Si tu te taisais, ce serait trop beau, non Tu te laisses aller, tu te laisses aller Tu es une brute et un tyran Tu n'as pas de cœur et pas d'âme, pourtant Pourtant, je pense bien souvent que Que malgré tout tu es ma femme Si tu voulais faire un effort Tout pourrait reprendre sa place Pour maigrir Fais un peu de sport Arrange-toi devant ta glace Accroche un sourire à ta face Maquille ton cœur et ton corps Au lieu de penser que je te déteste De me fuir comme la peste Essaie de te montrer gentille, redeviens la petite fille qui m'a donné tant de bonheur. Et parfois, comme par le passé, j'aimerais que tout contre mon cœur, tu te laisses aller, tu te laisses aller. zei ik zojuist naar aanleiding van dat liedje van Emily Harris... die een liedje zong van Chuck Berry, dat Old Rockers Never Die. Nou, <laughs> deze man die, uh, is geen rocker, maar volgens mij dus gaat hij ook nooit dood. 86 uh, wordt hij binnenkort, dat zal zijn op 24 mei. En niet aanstaande zondag, maar volgende week zondag... dan zal hij een optreden geven in de Lotto Arena in Antwerpen. Ja, en dan zal hij niet alleen oude successen zingen, maar ook nog uh, wat nieuwe liedjes. Hier heb ik. Ik heb het natuurlijk over Charles Aznavour. Een van de grote hits uit het verre verleden 1960. Toen kwam dit de hitparade in tut les Allées. Charles Aznavour. En daarvoor dan Kate, Kees van Koot en Wim Bie. Die bezucht. Ja, tegenwoordig is het moorden ja. om instrumenten vervormd op te nemen. Hebben <laughs> we daarvoor de CD uitgevonden. Nou, in ieder geval, je kon luisteren naar Julia Stone met uh, My Memory Machine. En eerder had ze al succes met uh, de broer Angie en Julia Stone. Onder uh, die naam hebben ze ook vorig jaar in Nederland een aantal optredens gedaan. Uit Australië komt ze en nu is ze dan eventjes uh, in de uppie. Julia Stone, My Memory Machine, de titel van de uh, single... Frank Boeien, daar is uh, net een singeltje van uitgekomen. Die single die is tot nu toe uh, nog niet in de platenhandel uh, verkrijgbaar geweest. Of in de CD-handel. Voor zover er nog uh, CD-shops uh, uh, platen verkopen. Maar die CD zat die namelijk uh, verstopt. Nou ja, verstopt die was, dat was een bijlage bij een boek. Frank Boeien heeft namelijk een boek geschreven: Genade. En daar was een CD'tje bij gedaan uh, als bonus. Maar achteraf blijkt dat die CD eigenlijk best goed is. Zo goed dat men besloten heeft om hem eh, niet alleen exclusief bij het boek te laten horen. Ja, je gaat luisteren naar Frank Boeien met dat liedje. Dat heet De Tabakswinkel. Vandaag vandaar in de straat. Mensen spraken mij aan. als ook een oude vriend met een heldere oogopslag. Met een heldere oogopslag. Ik liep vandaar in de straat.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 Als op deze winterdag, deze winterdag, deze vreemde dag, zomaar voorbij. Genade, maar die nu ook los te krijgen via de platenwinkel of ook waarschijnlijk via de iTunes en zo. Je hoorde de tabakswinkel Frank Boeien die dat zong. Frank Boeijen die onlangs uh, viel op het podium, maar niet zo ernstig dat uh, optredens moeten worden afgezegd. Zo was hij afgelopen avond nog te zien in de Stadschouwburg in Haarlem. En vanavond in Zoetermeer, daar zal hij een optreden geven. En zaterdag dan is hij in Capelle aan de IJssel, om daar weer een optreden te geven. Frank Boeien. Tot aan het nieuws, deze van Pieter Jon en Scarlett Jansen. I didn't know what to do I was tired, I was hungry I tried Now I'm away I ride home every day And I see you on the TV But I noticed that I didn't really fail